Nee, nee, niet. Hou je ogen nog even dicht. Uh, ja. Doe ze maar open. Dit is zeezicht. David. Het is een droommuis. Schitterend. Hoe kan zoiets moois zo goedkoop zijn? Omdat het zo afgelegen en eenzaam ligt. En ook nog bovenop een klip. Niet iedereen houdt ervan van kilometers van de bewoonde wereld af te wonen. En dat is nou precies wat wij wel willen...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 ...dat ze erop gezet hebben om alle enge beesten binnen te houden, hè? Zo, nou, u, mevrouw. Of zal ik maar voorgaan? Draag je me niet over de drempel? We hebben het nog niet gekocht. We gaan alleen maar kijken. Nou ja, kom maar! Ben ik zwaar! <laughs> Licht als een veertje. Denk op je bolletje. Zo! Zo, ja. Wat is er, schat? Hé, hey, wil het dat helemaal? Het is hier koud. Ja, geen wonder met die planken voor de ramen.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 Ja, nou, een keuken. Oh. Ja, dat is jammer. Gewone stenen vloer. Dat is niet bepaald luxueus liever. Nou, dan geef dat nou. We kunnen toch. Ruik jij niks? Hm? Parfum? Ik ruik een vies, goedkoop parfum. Nee, ik ruik niks. Hé, hm, nou ruik ik het ook niet meer. Gek is dat?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 Ja, maar het voordeel is dat we hem nu helemaal naar onze eigen smaak kunnen aanleggen. Ja, ja ik zie hem al. Eerst een emmer water halen uit de put, emmer in mijn ene hand, schep in mijn andere hand, maar graven en maar weer water halen. Het Deze dan er toch op? Het We staat? kunnen toch een generator laten neerzetten? Oh? Die pompt het water op en hebben meteen elektrisch licht op. Ja, het is een idee, maar dat kost wel een hoop geld, schat. Nou, nee, niet als we een tweedehands kopen. En het verhoogt de waarde van het huis. Kom, laten we boven gaan kijken. We ja. roeren dan hier beneden, kan het nauwelijks zijn.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 Ja, ik heb ze weggehaald om een beetje licht binnen te laten. Ik zet ze er zo weer voor. Schiet een beetje op, David. Ja, nog even dat malle hangslot. Het spijt me dat ik u heb aan de schrikken, mevrouw, meestal. Maar eh, we hebben zoveel ellende gehad de laatste tijd. Dat mensen die hier probeerden in te breken. Dat geeft niks, brigadier. U denkt er serieus over dit huis te kopen? Jazeker. Waarom vraagt u dat. Er is toch niets meer aan de hand. Zo. Nee, nee, nee. Nee, nee, het huis is op zich prima. hoor. als u dat bedoelt. Ja, dat zou het anders bedoelen. Zo, alles je potdicht. Kom, Kertie, op naar de makelaar. Dan zorgen we zorgen voor die man ook weer een goede dag. Hallo. maak jezelf eens nuttig. Hi. Maak open jongen. Champagne, hè? wie is te vieren jongens? Of wij iets te vieren hebben. Zo. Er zet die fles even in de ijskast, Beel. Kan die even koelen? Eh, jongens, wat vieren we? Nou, wel? Ah, wat maakt dat nou uit? We vieren gewoon. Nee. Doe maar, doe maar. Ja! Ja, Verdammel, alles oh, ja. is het anders.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 is niet te beschrijven. Nou, doe dat ook maar in, moeite. Hier, drinkt. Dat is veel beter. Alsjeblieft. Zo. Of jullie die huis, jongens. Proost. Roost. Proost. proost. En, wanneer zijn we jullie hier kwijt? Zaterdag. Hoe oh, starten zaterdag? Ja, nog maar vier nachtjes slapen. En jullie zijn ons kwijt. Is dat niet ja, in droeven? Ja, indroeven. Kunnen jullie niet vrijdag al gaan? Wil.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 Even kijken. Nee, leeg. Vol oh, dank. Ik pak de whisky. Toch zou het best kunnen spoken. Wij roken opeens dat parfum. Eh, eh, jij rookt dat. Parfum? Ja, we stonden in de keuken en opeens rook het heel sterk naar een goedkoop soort parfum. Een bloem in de tuin. Nee, in de hele tuin staat niet één bloem. Toen we weg wilden gaan, werden we haast nog gearresteerd ook. Gearresteerd? Ja, de politie dacht dat we aan het inbreken waren. Hoezo politie?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 Voorzichtig, Bill. Ja. ja. Ja, nou jij een beetje minder, hè. Denk om je vingers, hoor. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd ja, heb. Het is wel een beetje te laat. Schrap jij de deur even dicht. Zo, dus beter. Die verdomde mist kan ook wel in ijskoud worden vallen. Uh, Kerstie, waar wil je de tafel hebben? Ja, ik zit hier. Oké. Okay. Nee, je raam, jongens? Mm -hmm. Gaat het? Ja. Hé, ja. hé. Verbeeld ik het me nou, of is het hier bijzonder koud binnen? Probeer al de hele tijd de openheid aan te maken. Wat steeds uit? Aan de maken het aanmaken van een openheid is ook vakwerk, Ketty. Sta al nou op padvinder toe je de kunst bij te brengen. Geen een muziek Ja, als je dan is het een beetje voorzichtig, hè? Ja, ik weet precies wat ik doe. Zo, nog even, jongens. Deze kamer is een broeikas. Rijkt die krengen zijn drijven, hè? We zijn jullie in de huis!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 David, kan er na ons nog iemand binnen zijn geweest? Uh -huh, uh, nee, onmogelijk. Ik heb alles afgesloten. Wat mij dat ding te kijken. Ach, goedkoper stank. Weg ermee. Verbrander die troep. Waarom gooi je die zak toch in het vuur? Dat is een prima plaats. Neem me niet kwalijk, Bill, maar je gedraagt je heel vreemd. Neem me niet kwalijk, Bill, maar je gedraagt je heel vreemd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 Dat is voor ons allemaal een lange en vermoeiende dag. Ik denk dat hij jongen heeft. Ik in ieder geval wel. Ja, ik ook. Ik zal even wat te eten halen. <laughs> ik wat wat te drinken. Als ik me tenminste kan herinneren waar ik het heb opgeborgen. Ik kijk meteen of je de cassettenrecorder kunt vinden. Jo. Ik heb behoefte aan een beetje muziek. Lijkt hij wel een sterrenvuis. Wie mag ik nog bij schenken? deze kant, jongen. Zeg maar, Hobiel. Nee, niet zo'n crisisportie, hè? Alsjeblieft. Dank je. Jullie hebben geweldig bof met het huis voor die prijs, jongens. Kijk ah. Heel knap van je, David, om het te vinden. Mm. Wie is hier de knappe jongen? Wie? Nou, wie is hier de knappe nou, jongen? Hè? Geef hem niks meer te drinken, David. Maar vertel eens, hoe kwam je hier verzeild? Het ligt helemaal buiten de normale route. Nou, gewoon geluk, Jenny. Gewoon geluk. Uh, laat me nog even wat inschrijven. Uh, op een keer wilde ik een kortere weg nemen. Een kortere weg? Je kunt hier nergens een kortere weg nemen. Die verdomme de wegen er helemaal nergens heen dus ze komen ook nergens vandaan. Hoe kun jij dat nou weten? Nou, het was mijn gijon een beetje nog, Ja hoor, hoor Bill. Ja, jongen, hoor. Nou, opeens zag ik dit huis met het bord te koop te En Kessie praatte altijd over een droomhuis dicht bij zee, dus... Uh... En de prijs als Billik. Ja, Billik. Ja, verdomd Billik. Wie schikt me nog even bij? Nou, Niemand.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 Zo is het goed. Okay. Wat is dat eigenlijk? een science. Oh, we doen het niet echt, Cathy. Alleen maar voor de lol. Uh, even kijken. Uh, we moeten de letters van het Scrabble spel hebben. Okay. Een wijnglas. Een Scrabble staat daar, geloof ik. Ja, hier. Ja, hebben. En papier aan de potlood. <laughs> Blijf daar dan niet zo staan, Bill. Leg de letters vast op de tafel. Altijd weg in een cirkel. En wat ja. moet ik doen? Jij bent de secretaresse. de boodschappen worden letter voor letter gespeld. En jij schrijft die letters op. Oh, we moeten nog een papiertje met ja en één met nee erop hebben. Heb ik. Ja. Zal ik ze dan hier neerleggen? Ja. Even de muziek uit, jongens. Nee, op Zo, dat is klaar. Muziek uit. En de lamp. Doe die maar uit, David. De open haard geeft genoeg licht. Aangezien jij vanavond <laughs> toch niet meer drinkt, Bill, kun jij je glas omgekeerd hier midden op de tafel zetten. Leuk. <laughs> Mooi zo. Zo, jongens. En nu.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 Ik weet niet wat je bedoelt. Ja, dat weet je donders goed. Je dacht daar vreselijk geestig te zijn en die glas allemaal smerige woorden spellen. Heerlijk, <lacht> Jenny, dit heb ik helemaal niet gedaan. Nou, jongens, jongens. <lacht> allemaal even concentreren. Is hier iemand aanwezig? Is hier iemand aanwezig? <lacht> Geen paniek. Iemand aan de voordeur. Ik ga wel even kijken. Wie kan dat in hemelsnaam zijn, zo laat? Verzekeringsagent. Die ruikt op kilometers afstand een nieuwe klant. Oh, ja, wij we, we hebben bezoek. Goeienavond. Goeie Meneer Mason. Brigadier oh, Treffers. U komt ons toch niet arresteren omdat u weer denkt dat we krakers zijn, hè? Nee, nee, nee, nee. Nee, ik reed voorbij, ik zag licht brand en ik dacht, kom, ik wip even binnen. Maar ik wist natuurlijk niet dat hij bezoek had. Onze vrienden... Jenny en Bill Baxter. Wij logeren bij hen. Ja, tot vandaag wel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, had u een bepaalde reden om hier te komen, meneer Travers? Nee, hoor, nee, hoor, nee. Hoor. Het is geen officieel bezoek. Gewoon even binnenwippen bij mijn nieuwe buren. Uw oh. nieuwe buren? Ach, ja, dat weet u natuurlijk niet. Ik heb uh, een weekendhuisje een paar kilometer verderop. Oh. En dat maakt ons buren. <laughs> Waar gaat u toch zitten? Dank u, dank u. Misschien wil meneer Travers een whisky deze. Ja, o, is graag. Dank u zeer. Ja, mevrouw Missen, ja, ja, dat maakt ons elkaars dicht bij zijn de buren. Er staat geen ander huis tussen het uur en het Dat dus als u een kopje suiker lenen wilt of de grasmaaier. De grasmaaier, die is goed. heeft u een tuin gezien. Ja, ja, inderdaad, ja, ja. Er is niet veel meer van over. Dank u wel, dank u hartelijk. Op uw alle gezondheid. Maar, uh, heb u geen petroleum meer? Ik kan zo thuis even wat voor u halen. Petroleum. Oh.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 Bewogen, ja? Het beeld duwde. Ik deed niks, jongen, eerlijk mis. Heeft u een boodschap voor ons? Ja. Geef ons uw boodschap door. Het is, is aan het spellen. Schrijf op, Cathy. Deze. Oh!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 Meisjes die heten Pamela Finch, Janet Morgan en Betty Simmons. Er, er was geen kerel bij. U hebt een zeer goed geheugen, meneer Baxter. Ach, in deze streek was toen een deel van mijn rayon, hè? en iedereen praatte erover in die tijd. Maar u hebt gelijk, geen van die dode meisjes, heet de kerel. Hé, hey, hey, waar komt die parfum Ligt nou opeens vandaan? Ik werd wakker en je lag niet naast me. Daar schrok ik van. Ach, lieverd, ik ben al uren op. Verlet niet in bed blijven met dit prachtige dier. Wil je vast koffie? Ja, lekker schat. Kertie, lieverd, ik nee. uh, wilde eigenlijk even met je over het huis praten. Ja, ik ook. Hier schat, mm. er zit nog geen suiker in. Dank je wel. Uh, we zijn in de keukentje hier. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Mmm, ruik ik koffie.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 En voor zover ik me herinner, nam zij mij mee. Ah, ik had een grote gat. Niet één orde geplaatst. En ik zat me zorgen te verdrinken in de hotelbar. Er komt er opeens een vlucht parfum in mijn neus, waar je tegenaan aan kon leunen. <tie> Was me dat dan wel? Oh, ho, ho, ho. meneer is zakelijk. Een hondertje. Ja, zeg, ik ben hier dronken. Vijftig. <lacht> Oké. Okay. Ik weet een heel knus huisje hier niet ver vandaag. Wat staat je auto Kan dat niet wat minder? Dat is lawaai. Muziek brengt we altijd in de juiste stemming, Lieters. Sweet Caroline, dat ben ik. Hoeveel is het nog? Oh, we zijn er bijna. Riesende meeuwen van. Nog een heel klein stukje. Nou, de sleutel. Ik dacht dat hij me uh, onder een van die stenen hier had verstopt. Ja, woon je je dan niet? Nee, het is, uh, het is van een of andere knul. Hij is er niet hoor, hij is op zakenreis. Ha, hier heb ik hem. Zegt die, die knul, heeft hij tegen jou gezegd dat je zijn huis kon gebruiken? Nee, dat heb ik hem nooit gevraagd. Maar hij komt er heus niet achter hoor, dat ze een beetje voorzichtig zijn. Dus denk ik, geen liefdesbeten in het meubilair. Grote leeuw. Kom, gaan we dat delen. Dit was de eerste aflevering van Droomhuis te koop. Een hoorspel in twee delen van RD Wingfield, vertaald door Loes Moraal. Hans Karsenbarg was David Mezen. Teunke de Klerk, Cathy Mezen.